Jelle Fisher met het NOS-journaal. De politie Noord-Nederland heeft zes mannen... tussen de 18 en 25 jaar oud gearresteerd... vanwege de zogenoemde tikkie truc Ze worden ervan verdacht zeker 375 mensen te hebben opgelicht... voor een bedrag van bijna 100.000 euro. Via Marktplaats namen ze contact op met mensen... die spullen te koop aanboden. Na een akkoord stuurden ze een link naar de verkoper... met een betaalverzoek van 1 eurocent... om de bankgegevens te kunnen controleren. De slachtoffers die op de link klikten kwamen op een website terecht... waardoor hun betaalgegevens werden overgenomen. De vernieuwde stint wordt naar verwachting over een maand in gebruik genomen. De aangepaste versie van de elektrische boldencar... moet nog worden goedgekeurd door de RDW. Vorig jaar werden de stints verboden na een ongeluk in Os... waarbij vier kinderen om het leven kwamen... In het voorjaar ging de Tweede Kamer akkoord met strengere eisen voor de stint. Afgelopen tijd zijn de elektrische boldenkarren voorzien van onder meer gordels en een rolkooi. Haarlem wil minder toeristen. De afgelopen jaren werd er juist veel aangedaan om bezoekers te lokken. Maar nu vindt de gemeente het te druk worden. De balans is verstoord. In 2017 bezochten 4,9 miljoen Nederlanders de stad. In 2018 waren dat er 5,6 miljoen. Met een plan van aanpak wil Haarlem voorkomen dat het net zo druk wordt als in Amsterdam. Eerder al scherpte Haarlem het maximum aantal verhuurdagen via Airbnb aan. En RTL gaat het abonnement van zijn streamingsdienst Videoland goedkoper maken. Dat zegt RTL Topman Sauvé in de Volkskrant. Wat de nieuwe prijs van het abonnement wordt, is niet duidelijk. RTL wil de komende jaren tientallen miljoenen euro's investeren in zijn videodienst om de concurrentie aan te kunnen met andere aanbieders zoals Netflix, NPO Start en nieuwkomers Disney en Apple. Videoland heeft 600.000 abonnees in Nederland. En dan het weer. Vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is maximaal 25 graden. Morgen wordt het een graad of 23 met flink wat zon. Zaterdag wordt het weer zomerswarm met temperaturen van ruim boven de 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files.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 Plezier, met muziek en informatie Weet wat hier leeft Dit is ZFM Zandvoort Zandvoort Zandvoort Piraten van de zee Zijn altijd eens gezicht Kom met trots en parma en samen staan we sterren, dan voelen wij ons één. Kom met ons en van maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al in je arm overeind, De vrijheid is, vrijheid is je loon. Onze wereld kent geen grenzen, onze reis is eindeloos. Kom met ons en vaar maar mee. Geen stand die ons kan scheiden, echt niet drijft ons uiteen. Kom met ons en vaar maar mee. En volg je onze weg, begrijp je wat ik zeg. De vrijheid is, vrijheid is je loon. Tussen, is ga Ja, welkom terug bij het gezelligste programma van GFM. Femme. Goedemiddag. Goedemiddag, wij gaan door met Jerry Lee Lewis: Great Balls on Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. You Too much love, I'm a man insane. You broke my will, but blood of freedom. And there's a an grace, it's great balls on fire. I let it love. The is just great balls of fire. Kisses the baby. Mm. Feels good. Oh, me baby. Well, I want to love you like I love a ship. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might, might, might, That you chew my nails down and I all my thumb. I'm real, but better. sure it's fun. Come on, baby. You drive me crazy. crazy. Through. It's just great, great. Balls, balls of fire! fire. you, like you like to love is true You're fine So kind hey, hey. You can tell this world that you might, might, might Ain't you trying to kill me That's wet on my thumb Somebody show us fun Come on, baby run, run crazy Goodness this great. Great. great balls of fire Yeah 7 september van 8 tot half 12 en is er een muziekfestival. En wel een muziekfestival in Zandvoort aan Zee. En dat is een en niet meer weg te denken traditie is de, de Historic Grand Prix paraat. En in het centrum van Zandvoort en de bonte stoet van historische raceauto's rijdt op zaterdag 7 september alweer voor de zevende keer door de badplaats. Deelnemers rijden twee rondjes door onder meer de burgemeester van Alverstraat, de Van Spijkstraat, burgemeester Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjeweg, Oranjestraat, Haltenstraat en de Zeestraat. Na afloop dient de Haltenstraat en de Kerkplein als rennerskwartier. Dat is een uitgelezen kans om de historische wagens van dichtbij te bewonderen. En bij dit historisch kampiet, zoals ik al net zei, hoort natuurlijk live muziek. Direct na de parade kan men genieten, dansen en meezingen op het raadhuisplein van de band Jamento. De datum is 7 september. De aanvang is 20 uur tot half 12. Dus dat wordt weer een gezellige avond in Zandvoort. doe je met een stoel waarvan de poot los zit, met een broodrooster dat niet meer werkt, een trui waar moeten gaatjes in zitten, weggooien? Zonder herstel, het samen roept zandvorsters op om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen, die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. Alleen als er vervangende onderdelen of materiaal nodig zijn, dan dient u de kosten daarvoor ter plekke af te rekenen. Om kleine verbruiksartikelen te bekostigen, wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt vrijdag 6 september van 2 tot 4 met uw kapotte spullen langskomen bij het Pluspunt in Zandvoort-Noord. En wij gaan door met The Searchers: Love Potion nummer 9. I took my Gypsy with the gold cap, too. She's got a pad and a fitted board and ride. Selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked Een, oude, een opmerkelijke gouden oude zelfs van 40 jaar geleden. En het is wel van Robert Long. En Robert Long uh, is geboren in 1943, dus dat is al een tijd, een tijd geleden. Was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en rundte, radio- en televisiepresentator. In 1967 werd hij zanger van de band Gloria en het was later Unit Gloria. Zijn Engelstalige repertoire had zeker in het licht... van wat er allemaal nog komen zou... een betrekkelijk onschuldig karakter. De grote hit van Robert Long bij Unit Gloria was... The Last Seven Days. Vanaf 1971 zong hij solo... onder zijn definitieve artiestenaam Robert Long. En waarom noemde hij zichzelf zo? Dat was een naam die verwijst naar zijn lengte van 1,92 meter. In zijn liedjes verwoordde Long het onbehagen... dat onder grote groepen jonge mensen leeft. Hij was voor het milieu en tegen het kapitaal. Zijn felste teksten waren echter gericht tegen de kerk... de paus en Jezus Christus zelf. Wie vroeg of later op het rijtafel legt, hoort naast de romantische liedjes over liefde en homoseksualiteit... ook afkeuring tegen alles wat christelijk is... zoals het bekend kent het eh, liedje Jezus Red. Uit 1979, moet u nagaan, 40 jaar geleden... en eigenlijk nog steeds actueel. Hier komt Jij en Ik... machteloos mijn ideale sterven een voor een ook al doe je je best het helpt geen ene pest het wordt maar steeds beroerder om ons heen soms denk ik laat ook maar vechten heeft toch geen zin want wie vuil spel speelt, heeft bij voorbaat al gewonnen. Je wint alleen nog maar met tanks en met kanonnen. En tegen zoiets brengt geen zinnig mens iets in. En als je wel vecht, vecht je tegen beter weten. Er is al lang geruisloos over ons beslist Het draait om macht, want macht is geld En dat bescherm je met geweld En wie niet mee wil doen, is gek Of op zijn minst een anarchist Soms denk ik moedeloos als ik nog vijftig word Zonder een oorlog Of een gifwolk Is het een wonder Want volgens mij gaan wij Al eerder naar de donder Is het hele gekke huis Al eerder ingestort Dan word ik bang Slaat de paniek toe, wil ik vluchten. Maar zoals Annie Schmid al schreef, dat kan niet meer. De toekomst is al haast voorbij. Mijn laatste houvast, dat ben jij, dat meen ik echt. Ook als ik jou uit pure wanhoop soms bezeer. en ik, dat is waar, we horen bij elkaar Oh God, dat hoop ik maar, jij en ik Er dreigt zoveel gevaar, maar we schuilen bij elkaar Jouw wang tegen mijn haar, jij en ik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 A man in the dark in a picture frame So mystic and soulful The voice reaching out in a piercing cry It stays with you until Meer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanuit de middag... Van, vanmiddag breekt vanuit het westen de zon... op steeds meer plaatsen door. De maximumtemperatuur loopt uit... 1 van 22 graden plak aan zee... tot lokaal nog 26 graden... in het zuidoosten van het land. En daarmee is de hitte van de afgelopen dagen... verdwenen. De zuidwestelijke wind is matig... en in de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen... en blijft het droog. Lokaal... Kan een misbank voorkomen? De minimumtemperatuur wordt ongeveer 11 graden en een zwakke wind is meest zuidelijk. Vrijdag overdag is er veel zon en al drijft er wel van tijd tot tijd een sluierbewolking over. Het blijft droog en in de middag loopt de temperatuur uiteen van 22 graden vlak aan zee tot lokaal 26 graden in het oosten van het land. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig en mijn bron was het Canemie. Ja, en ik hoop toch echt. Dat het zomer in de city blijft. En dat zegt Wafink Spoevoel ook. Hot town, summer in de city. Back of my neck getting dirty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead walking on the sidewalk.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 Dat was Summer in the City. Komende zondag opent in de Halterstraat 5 de nieuwe kunstgalerie De Vreugd Hendricks. Daar gaan de beide naamgevers, René de Vreugd en Jules Hendricks... hun kunstwerken tonen en verkopen aan het grote publiek. René de Vreugd begon in 1996 aan het huis met zijn galerie Artra. Onder kunst het Zandvoort is die naam nog steeds bekend. Toch is hij daar al in 2002 mee gestopt... omdat hij sinds 2000 vooral internationale kunstbeurzen draaide... en daardoor veel op reis was. De nieuwe pand in de Winkelstraat gaat vanaf 1 september open. Er zal een grote collectie met hedendaagse realisme getoond worden... met daarin de kwerken van toonaangevende Nederlandse... Vlaamse en Italiaanse kunstenaars. Zeeschilders, schilders van stillevens landschapsschilders, animisten... schilders en beeldhouders van dieren... en portretisten, Met name onder de beeldhouders. Daarnaast tonen we ook een kleine collectie moderne kunst... onder de noemer Contempain. Met daarin een selectieve groep kunstenaars... die op een bijzondere manier gebruik maken van hun materialen. Verduidelijkt de vreugd. Wij gaan door met... Waar gaan we eigenlijk mee door? Oh ja, wij gaan door met Stil in mij. En het is van de van dik hout. En ik zou altijd zeggen van dik hout staat met planken, maar dat is niet zo. Maar stil in mij, van dik hout. <middels>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 Zaterdag 31 augustus, dan is het feest in Zandvoort. Dan is het een muziekfestival. En Yves Birensen nodigt u uit. En hij is niet alleen, want hij heeft een hele hoop bekende artiesten mee. Lange Frans, Thomas Bergen, Danny Froger, Mike Dane, Quincy. En eh, ja, daar kan u echt naar uitkijken. En de toegang is inderdaad gratis. En het is om half acht, Raadhuisplein in Zandvoort. En wij gaan door met de Everly Brothers Wake Up. Little Susie. And they say, ooh, la, la, wake up, bring me A broken heart is all that's left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 home Ze zag ook nog een hele leuke, dat is bij Beat's Club 10. Dat is op 14 september een heel leuk feest, als je het hoort. 100 dagen voor het kerstfeest. Met ultieme kerstfeest, midden in de zomer. Compleet met kerstman, Arslee, rendieren, oliebollen... ski-hut, glühwein en dj's. De, is, de tijd is van 8 tot 12 uur avond. En de kaarten zijn 10 euro. Haal je kaarten snel aan de bar. Ja, en we zeggen het niet, als er feest is... Silence is golden. Race Radio Pit Report, Pit Report 31 augustus tot 1 september. De ADAC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met de MSC Langeveld en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Begin 31 augustus en het einde is 1 september. De locatie, ja, dat is logisch, circuit Zandvoort. En het telefoonnummer nou, eventueel kunnen. 5740 740. En wij gaan door met My Special Prayer. Percy Slets. De eetclub is voor alle Zandvoorters, 55-plussers... en vindt iedere dag, iedere dinsdag en donderdagmiddag... in de gezellige ontvangruimte van het gebouw van Pluspunt in Zandvoort-Noord. Vanaf 12 uur bent u van harte welkom. Vindt u ook zo gezellig om samen te kunnen eten? Dan is de eetclub echt iets voor u. Wanneer? Op dinsdag en donderdag van 12 tot half 2. En waar is het? Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55. En dat is in Zandvoort-Noord. En de kosten, de kosten van een drie gangen menu bedraagt 8 euro per maaltijd. Keuze, de keuze is, de maaltijden worden geleverd door een ambachtelijke slager. U heeft de keuze uit twee menus. Indien u liever een vegetarische maaltijd wenst, behoort dat ook tot de mogelijkheden. Bovendien is het een drie gangen menu. Kortom, alles is mogelijk. Als u wilt reserveren, reserveren kunt u bellen met pluspunt... 5740330 Ik herhaal 5740330 En graag uiterlijk de maandag voor 11 uur bellen als u dinsdag wil komen. Of af wil bellen. En de woensdag voor 11 uur als u donderdag wil komen of ook af wil bellen. Het vervoer pluspunt is bereikbaar met bus 81. Deze stop voor de deur. Parkeren voor de deur is gratis. Indien u zelf geen vervoer heeft, dan kunt u natuurlijk altijd de belbus bellen. Deze kunt u wel van tevoren reserveren via telefoonnummer 5717373. Ik herhaal: 573, nee, 5717373. En de locatie is Pluspunt in Zandvoort. Ja, en we gaan attenties zien: Wall Street Shuffle. Dit weer op voor deze donderdag. Ik zelf ben de volgende week woensdag weer. Ik wens u een hele fijne week nog. En straks een heel mooi weekend. En uh, ik hoop dat uh, Roy de volgende week donderdag zelf er is. In ieder geval voor mij. Volgende week woensdag ben ik dan aanwezig. Om 12 uur. Met het lunchprogramma van ZFM. Tot volgende week.